Zes uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal... geroepen vanwege orkaan José. Bewoners worden opgeroepen thuis te blijven... en niet de straat op te gaan. Orkaan José ligt nu nog op een paar honderd kilometer afstand... en komt rond middernacht langs de noordkant van het eiland. Het is al de tweede orkaan die over de Caribe raast. Orkaan Irma laat ook al een spoor van vernieling achter. Die orkaan is nu op Cuba. Over de schade daar is nog niets bekend. Morgenavond is Florida aan de beurt... De gouverneur daar heeft ruim 5,5 miljoen inwoners opgeroepen om hun huis te verlaten. Bijna alle extra mariniers die vanaf Curaçao zijn vertrokken naar Sint Maarten zijn aangekomen. Tachtig mariniers zijn geland, de resterende twintig volgen nog voordat Orkaan José vanavond aan land komt. Ze zullen helpen met het opruimen van de ravage die Orkaan Irma heeft achtergelaten en met het bewaken van de openbare orde. Er waren al zo'n 100 mariniers en 90 politiemensen vanuit Nederland op het eiland. Voorzitter Broekers-Knol van de Eerste Kamer vindt dat de formatie te lang duurt. Het zijn in Kamerbreed op Radio 1. Het is al een half jaar geleden dat er verkiezingen waren... en het gaat nog zeker een paar weken duren voordat VVD, CDA, D66 en ChristenUnie eruit zijn. Het zou komen doordat er veel partijen met uiteenlopende standpunten bij de formatie zijn betrokken. Daarom willen ze de zaken tot in detail vastleggen, denkt Broekers. Ook Donner, de vicepresident van de Raad van State, vindt het geen goed teken dat er zo lang wordt onderhandeld. Hij ziet liever dat de partijen met iets meer vertrouwen aan de samenwerking beginnen. Het weer vanuit het westen wordt het droger, maar er kan nog een enkele bui vallen en daar is ook nog onweer bij mogelijk. Morgen vooral in het noorden nog een bui. Verder is het zo goed als droog. Er is zelfs mogelijk wat zon. De maxima liggen morgen rond de 19 graden. Maar s'avonds gaat het vanuit het westen weer regenen. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB omdat op de A27 Utrecht richting Breda een vrachtwagen wiel heeft verloren, staat tussen Lexmond en knooppunt gorkum 5 km file 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook rijstrook is waarschijnlijk nog anderhalf uur lang dicht. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Hoe je dame, pues dame baby niet no aanmaakt, noem het geen kwaad. Als je me niet no meer no de dan moet je het me vertellen. Als je me me vertellen. me niet meer wil, dan moet je het me vertellen. me te digo que no hay otro sí. yo soy más o quizá Como ni corbo puro chantaje, puro, puro chantaje siempre es a tu manera, yo te quiero aunque no Eres quieras, puro puro chantaje, puro, puro chantaje Tú te mueves Esos movimientos sexy siempre me entretiene. Sabe manipularme bien con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que manda No pares bola toda esa mala propaganda Papá, ¿qué te digo? No te comen el oído No vaya a interesar lo que no se sé torcido Y como un loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime que pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntele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 Chantaje. vas libre como el aire, no soy de ti ni de nadie. Nadie, nadie, nadie. Un cuerpo negro, puro, puro chantaje puro, puro chantaje. Dan. Welkom hier, het tweede uur bij uh, Entertainment for You bij CFM Zandvoort. Op die 106.9 en 104.5 op de kabel, TV-tekst en DHB. Dit was Shakira en Shantaye. En ja, we gaan verder met een Nederlandstalig plaat. Van Riener Spons en Elsbakker. En uh, ja, toch blijf ik altijd dromen. Nou, ik ook hoor. Blijf lekker luisteren, tot 7 uur ben ik bij u. Staten de gedachten bij jou Wil jij zo graag alleen Was onze liefde dan zo triest en zo grauw Doe jij mij niet om je heen Ik voel nu dat ik jou ja toch hier zo mis En dat de liefde En Nog steeds van me houdt En al die jaren heb ik jou steeds verteld Jij bent de sleutel van mijn hart Ik weet dat jij hetzelfde voelde voor mij En Elsbakker, en toch blijf ik altijd dromen. We gaan verder met Mike Dan en hebben er geluk. Ook al weet ik de weg, weet ik wat ik nu heb. Soms verdwaal ik nog steeds. Alleen met tranen en pijn voel ik me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 Bij mij, dat is wat me motiveert. Het ultiem geluk is wat ik nooit meer kan. voorste Mike Daanen. En we gaan verder met Lina Stevensen. Zij hebben het over duizend dingen. een pleintje van Wesley Bronkworst. En uh, steeds als jij me aankijkt. Nee. zou zeggen, blijf lekker luisteren. Tot zeven uur ben ik bij u. Met de lekkerste muziek. Als je van Nederlands houdt natuurlijk. Wij lopen hand in hand Over het strand We laten stappen na Daar in het zand wij samen met z'n twee, zo heel alleen. We lopen urenlang, maar nergens heen. We staan heel even stil. Kijk maar aan. Ik wil de hele dag hier blijven staan. Dit is een fijn moment, samen met jou. Jij bent waar ik van droom, mijn ware vrouw. Want liefste, steeds als jij me aankijkt, voel ik mij besmelten En word betoverd door jouw lieve lach. En zeg dan, zonder iets te zeggen, wat ik voor je voel schat. En dat mijn hart alleen maar sneller klopt. Als je mij alleen maar aankijkt. Het is ons moment, zo met z'n twee. De maan die ons verlicht en voor de zee. De wind is onze vriend. Het zijn verhaal, mijn armen om je heen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 Met entertainers For You. Met de snelheid van dicht, kom ik naar jou. Vertel mij dat is, waarom het niet zou. Werken voor ons, want het werkt voor mij. Ik ben het hard, hard, hard. Ik voel het in mijn hart, hard, hard. Niemand hier heeft wat bijgeven. Niemand hier hoeft niks te weten. Niemand hier kan ons niks zeggen I'm not a bad person, I'm not a bad person, I'm not a zeggen over ons. not a bad person, Flex en uh, Mr. Polka en Niemand. En we gaan lekker verder met uh, ja, welke Shawn Mendes en uh, Treat Your Better. U luistert naar Entertainment for You.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 Sean Mendes en uh, treat you better En uh, ja, zodanig gaan we natuurlijk eventjes contact opnemen met Harry Verbeuken over zijn uh, laatste single, uh, Heel on Mijn Hart. En ja, ik ga even een plaatje draaien en dat, uh, uit dat uh, ja, heerlijke Kroatië, waar ik uh, pas nog op vakantie ben geweest en uh, Lexington en Donessi. Blijf lekker luisteren. Sve lijepa moja mogła, zoli ruku te ruke nadal z ovog serca u to srce, prošla tva nek jest jjenek slome i on našu ljubazu sitnice, što niego govorim o tome, sve mi je lakše, da te gledam u lice. A da ne umrem, zbog nas ne umrem Donesi stari smijeh, iz dobrih godina, bar jedno buđenje U jutra nemirno, a nove ljubavi, ne ga pričekaju Donesi prvi smijeh, i naša proljeća, onda laži me. Wat zijn onze dingen, wat is het leven, wat is het leven met andere mensen? Samen te zien en te Ik heb besloten, en sitnice, mijn liefde zul je niet meer praten. Hoe minder we praten, hoe minder we praten, hoe minder we praten. Hoe Dan moet hij diep bij is godina, Op de die pruisse. En onze lekkere muziek vanuit Kroatië de band Lexington ze hebben gewoon heerlijke muziek, dus uh, ja, ik zou sowieso eens, uh, ja, aan, uh, ik zou het sowieso aanraden om eens een keertje eventjes lekker te luisteren via Spotify of iets dergelijks. YouTube een keer eens ook vinden. En we gaan uh, een Nederlandstaandig plaatje draaien van Menzina en uh, ze hebben het over laten. Ging mijn hart al overstaan? Was een hard gelach. Wat ik dacht, wat ik in jou zag. Het leek zo fantastisch, mooi, maar het was gewoon een neppe zooi. Nu was er dan Menzina en laten we... Ja, en we gaan iemand in de uitzending halen en dat is uh, Harry, Harry van Beeken. Harry, een hele goede avond. Goedenavond. Hey zat je in de auto? Ja, ik zit in de auto. Ik ben uh, onderweg naar huis nu. Oké, okay. van de optreden of van het werk? Van het werk. Oké. Okay. Dus uh, okay. we er, als het goed is, dan staat er een lekkere maal thuis of niet? Uh, nou, we moeten nog 2,5 uur, dus... Uh... Ik, ah. denk, ik denk niet dat, er, uh, dat daar nog wat van gekomen vanavond. Oké, okay. <laughs> ze worden vlug op. <laughs> dat is wel verhaal, ja. Oké. Okay. Ah, ja, ja, waar we over bellen is uh, jouw uh, jou single natuurlijk, heel mijn hart Ja, leuk. Ja, wat, uh, wat, wat kan je daarover kwijt? Wat wil je daarover kwijt? Uh, nou, dat liedje, dat heb ik eigenlijk, uh, dat hoor ik op, uh, op YouTube. En dat was een, uh, een Duits liedje, was dat? Een Duitse, dat ja. Dat maakt me gelijk aan. Oké. Okay. Uh, ik, ik vind het leuk om een liedje te maken wat niet iedereen hebt ja. Uh, niet hetzelfde stelletje, gewoon iets heel eigens. En uh, dat hoorde ik in het liedje. Ik denk, ja, die moet ik op zijn Nederlands maken, want dat, uh, dat past bij me. Oké. Okay. En toen ben ik richting Frank Verkooyen gegaan. En uh, eigenlijk zijn we, zo, uh, zijn we zo een beetje aan het, uh, aan het fruttelen geweest wat we gingen doen. En dat liedje kwam er zo uit. Oké. Okay. Ik, uh, ik ben er super, uh, super tevreden mee. Ja, uh, kijk, hoe lang zing jij al? Um, uh, ik zing eigenlijk al van. Kleins af aan gewoon, maar nu echt voor het echie, zeg maar, wil ik, uh, wil ik met dit liedje wel, uh, wel proberen stappen te gaan maken. Ja, want uh, jouw eerste single was in 2014, zonder jou ben ik alleen, toch? Ja. Of, of had je nog een eerdere single? Nee, dat was mijn, uh, was mijn eerste singletje. En dat was gewoon puur voor de, voor de leuk, zeg maar. En, uh, ja. Eigenlijk nooit niks mee gedaan, terwijl ik nog een liedje had gebracht. Ja, dat is als jij mij van me houdt. Klopt, en dat was ook eigenlijk voor de leuk... En uh, nu zei Frank ook, hij zegt, jongen, hij is een, uh, het woord mag ik niet noemen, maar uh, hij zegt, je zou niet, uh, niet helemaal lekker zijn als je hem niet uitbrengt. Zegt hij. hij zegt, nou moet je er wat mee doen. Ja, en, en ja, wat, wat, uh, wat is uh, jouw planning eigenlijk? Uh, wil, wil je ervan rond gaan komen? Uh... Nee, dat niet. Ik, uh, ik heb gewoon mijn eigen werk. Ja. Uh, daar kan ik uh, gelukkig, uh, gelukkig mee rondkomen. Ja, je bent je je eigen baas een of... Hobby? Nee, ik ben geen eigen waars. Okay. Ik, uh, ik werk voor een, uh, voor een recreatie, uh, recreatiepark, dus een vakantiepark. Ja. En uh, ja, dat is een heel leuk werk, is dat. En uh, ik wil eigenlijk zingen, wil ik gewoon doen uit hobby. Omdat ik het leuk vind, omdat je de mensen mee kan raken, je kan de mensen blij maken. En dat is waarvoor ik het eigenlijk doe. Ja, want het leuke is eigenlijk, ja, je kan er dan uh, in de park toch een, een combinatie van maken, eigenlijk. Dat wordt heel He, vaak Zomers. Ja. Ja, ja, ja, ja. <laughs> ja. ja, nou ja, ik bedoel, twee vliegen in één klap, toch? Precies. Hé, hey, uh, ja, wat zijn je toekomstplannen? leg er nog wat op de plank? Ja, we gaan natuurlijk gewoon, uh, gewoon door met, uh, met nieuwe liedjes produceren, ja. uh, ook optredens. Er zijn wat dingetjes wat, uh, wat op de planning staat, wat ik nu nog niet mag zeggen, maar uh, wat, wel, uh, wat wel gaat komen, mooie events. Ja, Oké. Okay. Dus we zijn, uh, we zijn volle gast, zijn we, zijn we bezig. En dat is allemaal te volgen op mijn site? of...? Ik heb nog geen website. Ik ga, er, uh, ik ga ergens volgende maand ga ik mijn website lanceren. Ja. Uh, nu gaat het nog eventjes via Facebook. Ah, oké. Okay. En uh, ja, clips en YouTube? Ja, ik heb een nieuwe single. heb ik, uh, op YouTube, YouTube staan met een clip. Ja. Daar heb ik nog een dochtertje in. Oké. Okay. Dus uh, dat, is, uh, dat is wel heel leuk. Dus uh, als de mensen naar kijken, zou ik het ook leuk vinden als ze een reactie eronder te laten. Ja, nou ja, dan kunnen ze in ieder geval op Facebook kunnen ze een reactie achterlaten. Gewoon uh, ja. bij bij, bij chatberichten of persoonlijk berichten uh, maakt allemaal ja, niet uit. Leuk ja. ja. Nee, dat uh, bij deze. En uh, ja, ik zou zeggen, uh, gaan lekker naar huis toe. Wij gaan uh, lekker een nummer draaien, heel mijn hart. En uh, ja, ik hoop je gewoon uh, een volgende keer eens een keertje in de studio te hebben. Graag. Als ik uh, als ik een keer mag komen, uh, bel we nog op en dan uh, komen we voorbij. Dat is prima. Oké, okay, Harry. Hey. Dan rest mij nog te zeggen, jou een goed weekend te wensen. Jullie ook. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Heel mijn hart, hardie voor beuken. Heel mijn hart, stroomt vol met liefde. Maar zweven, niet voor even, heel mijn hart wil ik je geven voor het leven. Zeker, er hangt liefde in de lucht. Heel mijn hart wil voor je zingen, dat soort dingen. Heel mijn hart dat staat te springen en te zwingen. Heel mijn... Staat geschreven, dus mijn hart dat klopt voor jou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 Voor jou Mijn hart dat klopt Voor jou Wat is het weer gezellig hè Fred Heij Samen na het geluk of zijn dat alleen maar dromen? Samen voor altijd, ik hoop dat dat gebeurt. Samen na het verdriet, dat toch voor ons zal komen. Naar niets meer sterk Zijn dat alleen maar dromen Samen voor altijd Ik hoop dat dat gebeurt Samen na het verdriet Dat eens voor ons zal komen Door. Heb ik al gezegd dat ik van je hou Of alleen bedacht dat ik het je zeggen zou Toch maar even bellen voor de zekerheid want dan vertel ik het je nou Heb ik het nou wel of niet gedaan Gaf ik jou nou bij het weggaan met die zoen? Toch nog even terug naar huis dan maar Want dan kan ik het nog overdoen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 Het lijkt soms zo verdomd eenvoudig, maar dat is het niet. Ik neem de liefde liever niet verliefd. Ik hoop dat iedereen dat ziet. Ik heb zo'n spijt van al die keren dat ik jou in de kou heb laten staan.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 is het niet. Ik neem de liefde liever niet verliefd. Ik hoop dat iedereen dat ziet. Neem de liefde lief. Uh, lieve lieve lief niet voor lief. En dat uh, was André Hazes uh, hier bij ZFM. Entertainment for you. En dat had allemaal 106.9, 104.5 op de kabel. En natuurlijk uh, tv-tekst hier in Zandvoort. En ja, DHB Plus hebben ze mij ook verteld. Ik ga dan, uh, uh, ja, een plaatje draaien eigenlijk. Uh, voor mijn uh, vriendinnetje. Uh, en Zelka uh, en ja. Een nummer van uh, Olivier Dragovic. En Jedia. 7 uur en entertainer voor jou. En uh, blijf lekker luisteren nog even. Na mij de Euro Breakdown. Ti si jedina Dina Israël tebe srce zna Ti si jedina beetje tebe ja se beetje Ti si jedina Bez tebe duša nema Ti si jedina Ça monte ben jour dit Tifcia si dinan il ça monte ben jour Si edina, iamo tebe sorseznà. Ti si edina, crai tebe yasembu. Ti si edina, beste vedusha nemasna. Ti si edina, iamo tebe juri. Ti si edina, iamo te Baby But... Ja, dat was hier dan Olivier Dragovic en Jelina. zelf voor mijn vriendinnetje. Ja, Jezelka. We, uh, ja, uh, we gaan eigenlijk een beetje luisteren. Ja, we gaan weer een uh, klein eindje aanbreiden. Dit was hier in ieder geval weer uh, ja, na de lange vakantie van, uh, van mij. Na nou, een weekje of drie weer. Entertainment for you. Ik hoop dat u genoten hebt van de muziek. En uh, ja. Blijf lekker luisteren natuurlijk. Want uh, na mij komt de Euro Breakdown. Met uh, weer lekkere nummers uit de uh, ja, gezamenlijke top 40. De Europese top 40. zeggen. Nogmaals, bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken en graag tot volgende week weer. Ja. Groetjes en tot dan. Bye.